In Amsterdam-West komt het treinverkeer langzaam weer op gang. De twee treinen die gisteren uit de buurt gesleept. spoorbeheerder ProRail bekijkt nu in hoeverre de rails is beschadigd. Verwacht wordt dat het nog wel even duurt voor op dat spoor weer treinen kunnen rijden. Op de naastgelegen sporen rijden wel weer treinen. Het treinverkeer in Amsterdam-West lag sinds begin gisteravond stil nadat een stoptrein en een intercity op elkaar waren gebotst. Het is nog onduidelijk hoe het mogelijk was dat de twee treinen op hetzelfde spoor reden. Ooggetuigen denken dat beide treinen zo'n 50 km per uur reden toen ze op elkaar botsten. Bij het ongeluk raakten 42 mensen zwaar gewond, Ze liepen onder meer botbreuken op. In Frankrijk heeft vanochtend 28% van de kiezers hun stem uitgebracht. Dat is het opkomstpercentage van 12 uur. Het is iets lager dan de vorige keer. De verwachting was dat dit jaar maar een klein aantal van de ruim 44 miljoen stemgerechtigden naar de stembus zou gaan. De Fransen stemmen vandaag voor de eerste ronde in de presidentsverkiezingen. Er zijn 10 kandidaten onder wie de favorieten Sarkozy en Hollande. Als niemand minstens de helft van de stemmen haalt is over twee weken de tweede ronde. Tussen de twee kandidaten met de meeste stemmen en dat worden vrijwel zeker Sarkozy. ...en Hollande. Een van de drie mannen die gisteren zwaar gewond is geraakt... ...bij een verkeersongeluk in Ederveen... ...is vanochtend aan zijn verwondingen overleden. Gisteren botste een auto en een tractor op elkaar. Vlak na het ongeluk overleed de bestuurder van de auto al... Twee inzittenden liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis. Volgens de politie heeft de automobilist niet goed rechts gehouden, waardoor de auto met hoge snelheid frontaal op de tractor botste. De 25-jarige bestuurder van de tractor mankeert niets. Hij is gisteren door de politie aangehouden en verhoord en heeft de nacht in de cel doorgebracht. Vandaag is hij weer vrijgelaten. Het weer, zonnige periode, maar ook buien, vooral in het oosten en zuiden, met kans op hagel en onweer. Middagtemperatuur om 12 graden. In de loop van de avond droog en morgen opnieuw wisselvallig weer. Dit is Wijnald bij de ANEB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, bij Muiden, 3 kilometer. De andere kant op bij Muiderslot 2. En de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en Nieuwerbrug 2. En dat heeft te maken met werkzaamheden. Tot zover de verkiezen van...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 van deze nieuwe aflevering van zondag in Kennemerland bij CFM je The temptations en treat her like a lady Die blijft op de hoogte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 Vandaag in Kermeland. Je, Je blijft, blijft op de hoogte. Zandvoort.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 Het is vandaag Rokjesdag, jawel. Jazeker. Een uh, wijlen columnist, Martin Bril, gaf de eerste dag van het jaar dat vrouwen weer in Rokjes op straat verschenen. De bijnaam Rokjesdag. Een dag die dus eigenlijk niet te plannen is. VVV's Zandvoort heeft deze dag dit jaar wel gepland, namelijk vandaag. Het is een dag vol uh, met uh, op Rokjes geïnspireerde activiteiten en acties. Zo kunt u denken aan uh, korte rockjes, korting tot wel 40%. Zo. Een huis hard rok.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 About something, stop jerking about, it. follow the cloud.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 En geheel terecht, want het is al lekkere muziek en vandaar ook gedraaid bij zondag in Kennemerland, albert Ja, en luisteraars en geïnteresseerden in de parkeerbeleid van Zandvoort is het absoluut een belangrijk onderwerp. Want aanstaande donderdag gaat het ronde tafelgesprek over de parkeervergunningen. En hij wordt gehouden dus aanstaande donderdag om 8 uur in de blauwe tram van het louis Carré. Daar zullen het anti-parkeerregime Zandvoort en vertegenwoordigers van verschillende wijken hun zegje mogen doen over de gerezen projecten.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 van, uh, van deze vergadering en deze bijeenkomst. En het zal een uh, interessante bijeenkomst worden. Dus ik zou zeggen: geïnteresseerd, Schakel donderdag om 8 uur over naar ZFM om deze bijeenkomst live te volgen. Had je het daar net over gemeenteraadsverkiezingen? En die komen er dan. Ja, maar eerst maar even landelijke verkiezingen dan. Sorry, <lacht> ja. eerst. Doen, Mark man? Rutte, we draaien zo meteen nog wel even een plaatje voor je. <lacht>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 Even een paar zweetruppeltjes wegvegen en daar gaan we weer. Dan was het weer. Finding yourself stuck out on the ledge And there ain't no healing Forgotten yourself with the jagged edge I'm telling you that it's never that bad I'm taking those summers, but where you're at we're laid out on the floor, And you're not sure you can take this anymore So just Die wilde haren van mijn collega Albert Jan Vos, die gaan toch een keer in de studio van Wim, bij Nickelback, joh, de lullaby. Nou, de eerder visie dit weekend weer op volle gang en uh, de wedstrijden zijn vrijdag gestart. We starten vrijdag met de wedstrijd NAC Breda tegen Roda JC. Eindstand van die wedstrijd 0 tegen 3.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 hebben ze hun best gedaan. Excelsior tegen FC Twente. 0 tegen 1 Albert Jan. Ja, FC Twente is ook gisteravond in Rotterdam ontsnapt aan een smadelijk gelijkspel tegen Sluiter Excelsior. Ver in blessurestijd scoorde Nasser Chatli het winnende doelpunt. Twente klom. dankzij deze late treffer naar de tweede positie op de ranglijst. En dan de wedstrijden van vandaag. Jawel, vandaag is er inmiddels één wedstrijd gespeeld. We hebben het over ADO Den Haag tegen Feyenoord. Eindstand van die wedstrijd 1 tegen 2. Mooie winst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 Tot zijn de Ja, nou, gefeliciteerd. Tot zover het uh, buitenlandse voetbal bij zondag in Kennemerland. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En we, we zien in de zomer, er eens zo naar buiten kijken. Een paar graadjes nog erbij. Maar dat gaat gebeuren op Caninendag. Let maar op, Albert Jan. Het zit eraan te komen. Ja, ja, het zit eraan te komen. Het lekkere weer. Je wordt het elke zaterdagmiddag thuis uitgebreid om half drie met onze weerman Lex van der Hoorn. Het is alweer het instuur van zondag in Kinnemeland op deze zonnige zondagmiddag. Graag tot zo meteen na drie uur. 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Zie, FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van drie uur. Dit is Cewald de Jong met het NOS-journaal. Het is voor de NS een nachtmerrie dat twee treinen gisteravond op hetzelfde spoor konden rijden. Dat zei NS-directeur Meerstad op een persconferentie.